of er doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend. VN-gezant Brahimi had er bij de Syrische partijen op aangedrongen om een gevechtspauze in te lassen. De Syrische oppositiegroepen, waaronder het Vrije Syrische leger, zouden ermee hebben ingestemd.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 Yeah. van Gangnam Style. Gangnam Op, op, op, op, op aan Gangnam Op, het ritme van Zandvoort, ook op internet. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. The be We'll for men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 Tell you this is everything that I have ever lived for, but I'd give it all So look into these eyes. ...nog niet waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee... ...en wanneer je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze... ...en ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit op haar.